Uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Leiden is afscheid genomen van Sme van 14. Het meisje werd vorige week doodgevonden in een park. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Vandaag was de uitvaart. De rouwstoet vertrok vanaf de manege waar Sme al van jongs af aan kwam richting de begraafplaats. Veel mensen stonden langs de route, ook deze vrouw. Toch uh, ja, een medeleef tonen. En door hier aanwezig te zijn, uh, ja, dit is denk ik wel een mooie manier om dat met z'n allen te doen. Ik denk dat het voor de familie, uh, nou ja, dat dat misschien iets, uh, ja, respect. Dat ze toch uh, respect tonen op deze manier met z'n allen. Dat is de enige wat je kan doen. Voor de dood van Esmee is een man opgepakt, hij zit nog steeds vast. In Sittard, Roermond en Bussum hebben winkels uit protest hun deuren geopend. In Bussum konden mensen koffie drinken en in Roermond en Sittard kon er ook echt geshopt worden. In Urk zijn de winkels al een paar dagen open, daar zijn geen boetes voor uitgedeeld. De afgelopen dagen zijn in Nigeria zeker 140 mensen gedood door gewapende bendes op motoren. Er is al jaren veel geweld in Nigeria. Bendes hebben de afgelopen jaren al duizenden mensen gedood of ontvoerd. Turkmenistan wil de poorten van de hel dichtgooien. Dan bedoelen ze een enorme krater in de woestijn, die zo genoemd wordt. In de jaren 70 werd er naar gas gezocht, maar er ging iets mis. En sindsdien zit er een enorm gat in de grond dat maar blijft branden. Al 50 jaar dus. Deze toeristen hebben het gezien. Wow, it's huge! It looks like a meteor just hit the earth. So what is on fire? It's gas, oh. in it. It's just slowly leaking. Wow, it's really hot as well. Shit. De Turkmeense president Gurbanguly Berdi Mohamedov vindt het nu wel mooi. ...mooi geweest met de toeristenattractie. Het brandende gas is niet goed voor het milieu, zegt hij volgens de staatstelevisie. Hoe ze de krater gaan dichten, dat is nog niet duidelijk. Het weer nog veel regen de komende uren. Het is ongeveer 5 graden. Morgen iets meer zon, minder wind en een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Hoorn is dicht bij de waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu, entertainment for you. Oh baby, it felt so good being near you. I really miss you. Tell me darling, where on earth did you go? game. Goedemiddag. Fred Vrethe hier bij CFM. En te het voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, we gaan zo uh, lekker van start met uh, Catharina Hultes hier in de studio aanwezig. Maar eerst nog even een plaatje van uh, ja, Yves Ief en hij hebben het over Bij mij. En uh, ja, zeker nog uh, de beste wensen natuurlijk vanaf deze kant. Want ja, voor mij is het weer de eerste uitzending uh, uh, na, uh, ja, na, na 2 december eigenlijk. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Heb ik jou al gezegd, dat die glimlach je weer mooi staat, net als de kleren die je draagt vandaan. En heb ik jou al gezegd, dat mijn hart nog steeds op ons laat, als jij hier zo voor me staat. Steeds na al die jaren, niet anders kan dan staren naar jou. Heb ik jou al eens gezegd, dat ik jou nooit zal verlaten. Blijf in de meest donkere dagen bij jou. slepende plaat van Deze zand Deze te zangen dicht bij mij. En ja, hier aangeschoven is Catharina Hulters. Katharina, hele goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, hier voor de tweede keer in de studio. Even zo, even... even omhoog even wat omhoog Het is leuk om, uh, om hier weer te zijn vandaag. Ja, ja mijn collega die is even een kop kleiner als ik. Maar <laughs> dat heb je gezien. Hé, hey, ja. Leuk dat je er weer bent. Ja, leuk om hier weer te zijn. Ja, want... Uh, ja. Hey, hoe heb jij uh, oud en nieuw gevierd? Um, Gewoon lekker uh, thuis. Nou, eigenlijk met, uh, met familie uh, thuis, uh, wel een tentje, ja. beetje terrasverwarming erin en uh, ah, een beetje gezellig gemaakt ja. samen. Ja. Ja. ja, dat is belangrijk. Hey, en, ja, jouw nieuwe single? Ja. Ja, ja. nee, het, uh, ja, de nieuwe single heet uh, laat me. Ja en um, ja en natuurlijk um, al een tijdje samenwerken met uh, Emil Hartkamp en Norris Paddy daar ja maar en, dat ja. is door aan de muziek ja dat is te <laughs> hè ja. Ja, nou, ja ik vind het, ik vind het altijd uh, bepaalde uh, uh, schrijvers klopt. en zo en, ja, ja die, hebben, die hebben gewoon een bepaalde genre en ja dat hoor je gewoon klopt ja, en, net ja, zo goed als, als, als je Bon Jovi of of of You hey, dat hoor je dat hoor je, met, je gewoon uh, terug ja. Ja, het is gewoon het clubje waar ik, waar ik bij hoor, eigenlijk. Ja. En uh, ja, vandaar ook eigenlijk mijn vaste stek. Gelukkig maar. Ja, gelukkig. Ja, <laughs> ja, je ziet er ook weer stralend uit, hè? zoals Dank het je altijd. Wel. Ja, dankjewel. Ja. Hey, ja, hoe is het eigenlijk een beetje uh, het idee ontstaan, uh, deze single? Um, nou, ik heb natuurlijk uh, eigenlijk heel veel langzame liedjes gemaakt in het verleden. Ja. En ik wilde eigenlijk uh, een beetje opschroeven om dadelijk wat, wat vlottere singles te gaan maken. Dus eigenlijk heb ik nu gekozen voor een beetje een midtempo. Om al een beetje de mensen uh, te laten wennen aan... Uh, ja, ook, ook de feestplaatjes die dadelijk toch wel gaan komen. Dus daar heb ik ook enorm veel zin in eigenlijk. Um, ja Een midtempo, ja, ik, ik had het idee voorgelegd... van, van uh, het steltje wat ik wilde eigenlijk. En toen heeft Emiel uh, drie liedjes geschreven. Um, waaronder deze. En deze sprongen voor mij eigenlijk het meeste uit. Dus um, ja, vandaar ook qua tekst... Um, dit is wel een liedje waar iedereen zich een beetje in kan vinden. En dat vind ik ook altijd wel uh, belangrijk ja. als je een ja. liedje maakt. Ja. Ja, want, uh, wat mij opvalt is, uh, ik, uh, ik volg je al wat, uh, wat jaartjes. En ja. Eigenlijk zie ik je wel ja, groeien. Ja, ja. Uh, ja, ja klopt. In de muziek gewoon, uh, ja, in alles eigenlijk. Ja. Daar denk ik van, ja, het, ja, eigenlijk pa het, pa het past is het ook goed uh, bij je. Kijk, iedere keer uh, ik merk het ook aan dingen dat mensen me gaan volgen. Uh, hè? Ook, ook de grote kant van, ja. van de muziek. Ja. Dus ik kom steeds een stukje verder. En um, ja, kijk, en ik heb altijd de intentie gehad. Ik ben best wel een nuchter iemand. Hè? Dus ik doe mijn best en ik heb altijd zoiets gehad van nou ja, ik, ik zie wel waar, waar ik strand. Ja. Hè? Dus ik maak gewoon mooie liedjes. En um, ja ik zie het wel. Maar ik, toch merk je inderdaad dat ik steeds wat verder ga komen. En uh, ja, toch geaccepteerd wordt. Dus dat is, uh, dat is heel leuk. Ja, ja. want uh, nou ja, nieuwe, de nieuwe single laten we gewoon iedereen nog even lekker op wachten. Ja, is goed. We... <laughs> <laughs> want uh, ja, we gaan eerst eentje draaien. Uh, eventjes uh, in de tijd terug, zeg maar. En uh, dat nummer heet Wat doe jij? Wat doe jij? Dat, uh, ja. ja, was een beetje poppy sound, Was uh, ook wel leuk om te doen. Ja, toch? Iets andere kant, ja. We gaan hem lekker luisteren. Is goed. I'm Heerlijk nummer, ja. Ja, wat wil je? Uitge lekker. Uitge uitgedanst. <laughs> ja. ja, wat doe jij? Katrine Hult is hier aanwezig in de studio bij CFM met uh, Entertainer View. Vanaf de tolweg hierna. En uh, ja, uh, we hebben eigenlijk uh, nog een nummer uh, uit vervlogen tijden. Oh jee. En uh, kijk hoor, Dat, uh, ja, die is getiteld: Kijk maar eens aan. Kijk me eens aan. Ja, dat is ja, de vorige. Is, die is nog niet zo gek lang geleden, nee. inderdaad. Dat is eigenlijk een hele verrassende uh, ja. reacties, kwamen daar eigenlijk op. Ja. Ik vond dat een beetje leuk. Ja, dat was ook al mid-tempo eigenlijk. Ja. En ik, uh, ik vond dat wel een leuk liedje, maar. Um, ja, ik had toen een clip gemaakt en eigenlijk was die clip. Kijk, je hebt wel eens dat, dat een clip goed uitvalt en, en iets minder. Bijvoorbeeld ja. de belichting die had... En dat was toen dus. Dus alles viel wat minder uit dan we eigenlijk gehoopt hadden. Um, maar ja, toen, toen was hij, hij is volgens mij over de 50.000 keer bekeken al op YouTube intussen ja. Dus uh, ja, dat was voor mij eigenlijk mijn eerste uh, kleine succesje, zeg maar. Dat ik dacht, goh, ja, je verwacht, je doet het nee, nu altijd Nu best. doorpakken. Ja, ja, ja en nu, uh, nu een beetje doorpakken inderdaad. Ja. Dus we gaan, uh, ja, dit is mijn vorige single, dus ja. erg leuk. Ja, ik... Uh, kijk hoor. Ja, ik vond, ik vond het ook een aardig nummer om... Uh, de clip heb ik eigenlijk nog niet gezien. Moet je schuldig blijven? Oké, okay, niks. <laughs> nee, maar het nummer ken ik, ik wel. Ja. Ja. En uh, ja, ik, ik heb ook, ook niet altijd uh, tijd om te kijken. Nee, je er zijn ook maar, zoveel. Ik snap het wel hoor. Ja, ja, ja. Het is, uh, het is heel druk. Luister is het belangrijker uh, dan, uh, dan kijken. Toch? Uh, ja, nou, nou, ja Dank ik wel. mij gaat het altijd om, uh, om de muziek. Hè? Zo is het ik ook. Ik bedoel, daarom sta ik ook hier. Hey, en uh, ja, dit nummer, kijk eens aan. Uh, nog niet zo gek lang, uh, lang geleden. Mm -hmm. um, ja hoe, hoe, hoe ervaar je dat um, ja volgens mij is het een jaar, een jaar terug denk ik ongeveer mm, alweer. Ja, ja, ja, iets, ja iets iets meer. korter ja. Ja. Um, ja, wij hebben toen dat liedje gemaakt um, dit was echt wel een Emile idee eigenlijk van uh, dit is gewoon een liedje en dat past echt bij jou dus ik heb dat toen uh, ja, gemaakt wat ik net al zei dat de reacties heel goed waren je kan er natuurlijk niet mee optreden nee. hè, in deze tijd dus dat is wel heel jammer Um, ja, TV is er ook niet zo heel veel van. He, er zijn heel weinig... Uh, ja, je hebt een hart voor muziek. Uh, nice. En als je dan net daar op wilt treden... Ja, dan komt het weer net niet doorgaan. Ze kunnen nu wel meekijken, dus je kunt Ja, ja, ja precies. <laughs> dus um, ja, dat stukje, dat, uh, dat mis je dan wel. Dus. Maar qua uh, hoe de mensen het hebben opgepakt... Um, ja. Ja, daar ben ik gewoon heel blij mee eigenlijk. Um, ja, ook al missen we natuurlijk wel dat stukje. Uh, ja. hè? Connecting, ja, zeg maar. Ja. ja. En, en heb je niks gedaan met uh, YouTube uh, qua optredens? Uh, gewoon uh, zeg maar een, uh, nee, een sessie nee. of... Uh... Ja, je ziet veel uh, livestreams inderdaad. Ja. Dus ik, um, ja, ik moet zeggen, ik heb dat één keer gedaan. En uh, je bent zo afhankelijk dan van op dat moment... wat, het, wat voor geluid dat er staat. Of uh, ja, met wat het wordt opgenomen of hoe het wordt uitgezonden. Ja. En die keer viel dat gewoon niet goed uit. En niet alleen voor mij, maar gewoon echt voor iedereen eigenlijk. Ja. Dus ik heb gewoon gezegd, ja, ik doe dat niet meer... Want ja, het is toch... Ja, Kijk, ik sta daar. Het is ja. mijn, mijn naam Ja, ja, ja, ja, ja inderdaad. En uh, ja, ik, ik vind... Kijk, of je moet zeker weten dat het echt uh, heel goed wordt opgezet, zeg maar. Ja. ja die, die dingetjes allemaal eromheen. Ja, vind ik dat wel een risico eigenlijk. Nou, Als ik we... eerst doe, wil ik het heel graag gewoon dat het goed is, zeg maar. Ja, ja nee, nee, maar ja. dat snap ik. Ik bedoel, ja... Eh, niemand zit te wachten op een, eh, een optreden met slecht geluid. Nee, weet je. En soms is het net of dat mijn telefoon is opgenomen. Zo komt het dan over. Ja, dan, ja, ja. ja dat, dat is gewoon niet, eh, niet oké. Okay. Dat... Uh, moet je eigenlijk niet willen. Nee, Ik precies. bedoel, dat is net zoals dat ik hier in de microfoon zat te praten... en uh, de kraak van alles erdoorheen. Nou, dat. Ja, ja. Nee. Weet je, dat... Daar nee, ja, ja. passen we een beetje nou, voor. Ja. Ja. Hey, we gaan hem nou even uh, ja, beluisteren. Is goed. Ik meeslep nummer nummer. Ja, kijk maar uh, eens aan. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat uh, we wat, uh, ja, gewend zijn van jou. Dit ja, soort, klopt. ja, dit ja soort... toch wel een beetje dat, dat levenslied-achtige natuurlijk. Ja. Um, ja, en dat wil ik toch ook eigenlijk wel vasthouden. Ik heb wel eens een uitstapje gemaakt, zoals je bij het eerste liedje ook hoorde. Um, maar het werd toch wat minder gewaardeerd. Ik, uh, ja, mensen zien mij gewoon echt zo. Ja. En uh, ja, ik zelf eigenlijk ook. Dus. Ja, ja. <laughs> Vandaar ook eenmaal Hartkamp. Dus, ja, ja. Ja, ik, ik, ik moet ook de complimenten uitgeven trouwens. Degene die de, de foto's maakt voor de covers. Uh, Peter van Hout is dat. Ja, ja. ja het is ja, perfecte covers eigenlijk. Ja, hè? Ja. ja, Peter is goed in uh, wat hij doet. Ja, en hij zit uh, natuurlijk uh, dat, ook, uh, ook voor Nederlandstalige artiesten. doet hij, uh, doet hij heel veel. Ja, nee, maar ik, ik zie uh, heel vaak natuurlijk covers voorbij komen. Ik denk van ja, die had ik ook met mijn telefoon kunnen maken. Had ik ook kunnen maken. Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> ja dus uh, ja, maar deze uh, ja... Ja, we doen altijd wel uh, ons best om, uh, om het meeste eruit te halen, zeg maar. Ja. Dus ook voor de curves en uh, ja, de clips. En, uh, ik doe altijd mijn best om uh, ja, eigenlijk de lat steeds iets hoger te leggen, zeg ik ja. altijd. Ja. Ja. Je weet het hè, nooit te hoog leggen. Want... Nee, niet te hoog. Nee. Je moet dan nee, een paar we stapjes proberen. dan. Uh, goed. <laughs> <Okay. Ja. laughs> hey, en um, ja Degene die uh, het nummer, wat, wat eigenlijk heel vaak uh, bij mij uh, op zaterdag voorbij komt... Mm -hmm. uh, laat jouw hart bij mij. Ja, ook, ook Emil Hartkamp. Ja, ja, ja. ja, nee, maar goed, dat is een uh, nummer die ik uh, ja, toch wel uh, regelmatig draait hierom. Mm -hmm. uh, ja, het was eigenlijk... Uh, dat was wel een beetje een idee van mezelf. Ik ben zelf wel echt fan... Uh, ja, in dat volksgroepje waar, waar ik altijd in opgegroeid ben, zeg maar. Ja, ja. Luisteren we ook vaak naar de uh, Freddy Fender of, of de Mavericks bijvoorbeeld. Ja, ja heerlijk. Ja. En um, ja, de Mavericks had toen een liedje. En toen dacht ik van god, um, ja, dat, dat zou ook wel... een klankje voor mij kunnen zijn. Het is een beetje dat country feeling, zeg maar. Ja. En dan toch in de volkse kant. Dus um, nou, Emile heeft toen uh, dit liedje eigenlijk gemaakt uh, Laat jou hard bij mij. En um, ja, ook een leuke, hele leuke clip bijgemaakt, buiten. In zo'n oldtimer, zeg maar, om uh, samen uh, ja, een beetje te rijden en te doen. Maar het is echt ja. heel leuk uitgevallen. Dus ja, ik ben wel heel, uh, heel blij met dit liedje. Ja, ja nou ja, ik ook. Als je het lijkt, uh, ja. zeggen Je hoort hem hier, de, hier regelmatig voorbij komen. En uh, ja, ook uh, de, de artiesten die jij net opnoemt, uh, Freddy Vanden. Ja. Het is eigenlijk uh, een de beetje, Mavericks. there goes my heart, ja. van de Mavericks. Ja, Daar hebben ja. het een beetje, een beetje uitgehaald, zeg maar. Hey, wat, uh, wat, wat kunnen wij eigenlijk nog meer verwachten uh, qua muziek? Uh, ga je nog een andere kant op? Uh, ga je nog wat, wat misschien wat Engels uh, talig? of een nee. duo vormen met iemand? Of, nou, de wetjes ben ik eigenlijk wel een paar keer voor gevraagd. Ja. Maar eigenlijk wat ik nu heel belangrijk vind... omdat ik een paar keer een uh, uitstap heb gemaakt... om nu echt uh, neer te gaan zetten en te laten zien wie ik echt ben. Zeg ja. maar. Dus um, ja, wat je net al zei, de levensliedkant, die langzame liedjes... die, die, ja, die kennen ze nou wel, zeg maar. Ja. Dus ik, um, ja, we zijn nu bezig met een vlotte single... maar wel echt, echt wat bij me past. En daar hebben we eigenlijk, denk ik, ook wel stiekem weer een stapje uh, omhoog gedaan. Want ik vind echt dat, dat we echt de goede kant op gaan samen. Dus... Um, ja, ook... Uh, ja, Emiel werkt net zo hard als ik, zeg maar. Ja. He, om daar toch uh, het meeste uit te halen, zeg maar. Ja. Dus um, ja, ik probeer vooral voor optredens. Hè, als mensen me gaan boeken, probeer ik op mijn... Uh, ja, zal wel zeggen, op mijn nieuwe website. Ja. Die heb ik al die, gemaakt. Die is, uh, hij is, uh... die is in de lucht al. Oké. Okay. Ja. Van wanneer? Van wanneer? Oh, dus, ja, een paar maandjes, denk ik. Oké. Okay. Ja. Um, ja, dat wil ik eigenlijk dadelijk gaan laten zien echt als mensen mij gaan boeken, als alles weer open gaat wat krijg ik daar dan voor ja. uh, en dus niet alleen als ik levensliedjes zing van goh uh, ja, kan die wel een feestje bouwen, want dat vragen mensen zich natuurlijk ook af, ja. maar dat kan dan wel absoluut dus ja, dat wil ik eigenlijk uh, ja, echt gaan laten zien, zeg maar ja, ik, ik, dus, ik, ik, dus ik, daar zijn we eigenlijk mee bezig om dat eigenlijk nu op te zetten want als ik de genre van jou kijk en, en denk ik van ja, welke zanger zou daarin passen en dan denk ik gelijk aan Tino Martin of zo. Ja, nou ja, inderdaad. Um, kijk, um, kijk, Tino heeft natuurlijk heel veel langzame liedjes... wat mensen heel mooi vinden om, ja. om naar te luisteren. Nou ja, daar is hij ook uh, enigszins uh, groot, uh, uh, in groot mee geworden. Ja, ja. klopt. Um, maar ja, kijk, bijvoorbeeld... Laten we even middenweg pakken bijvoorbeeld een John de Bever. Noem maar even iets. Ja. He, die zingt ook levenslied. Maar die heeft ook wel lekkere, vlotte knallers ertussen. Om toch... Uh, ja, die boel op gang te krijgen. En die heeft Tino natuurlijk ook. Ja, ja maar ik, ik, ik, ik, ik luister dan eigenlijk meer een beetje naar de, de genre en de stem natuurlijk. Wat, het ja. moet wel een combi gaan, natuurlijk. Ja, ja. ja. <laughs> ik, ik bedoel, ik hoor je nou niet samen met Janne zingen. Dus, nee, nee, ik weet je dat? Ja. Nee, inderdaad. Ik, uh, ik hou wel van uh, liedjes met een, uh, een boodschap, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk inderdaad zoals uh, Tino Martin dat natuurlijk ook doet. Ja. Ik, uh, ja, en Hazes is natuurlijk vroeger het allerbekendste voorbeeld, denk ik. Ja, ja de dus, Haze Senior, daar hebben we het dan over. Ja, ja. ja gewoon liedjes die, die iedereen voelt. Ja. En um, ja, of het nou midtempo is, een langzame of, of een feestplaat. Dat gevoel moet er wel zijn, ja. ook in dat feestplaatje. Ja, dus um, ja, dat gaan we proberen. Tenminste, La daar zijn we mee bezig. Laat heel ja. hard bij mij. Dus we gaan het draaien. Is goed. Katrienne Hultes. En blijf er lekker bij. Entertainer 4 tot de van 7 uur. Ja, yeah, ja, Het is mijn eigen gevecht. Het komt door mij. Laat jij jouw hart maar. Doe, doe ik de verkeerde schijf dicht. <laughs> ja, laat jouw hart maar en bij mij. Hey, en ja, ook een heerlijk nummer. Dankjewel. Ja. Tempo. Ja. Deze. Is, uh, ja. Dat is wat ik net al zei, het is een beetje afgeleid van de Mavrix. Ja. En uh, ja, ik vind dat gewoon hele leuke muziek. Dus ik ben in ieder geval blij dat ik zo'n liedje gemaakt heb kunnen hebben, zeg maar. Dat ja. ik hem erbij kon hebben. Nou ja, wij zijn er sowieso blij mee. Ja. <laughs> als we niks te draaien hebben, dan wordt het ook saai. Zo is dat. Hey, um, ja, ik denk dat we toch uh, naar de, jouw nieuwe single gaan. Mm -hmm. Is en, goed. Uh, ja, laat me. Nou ja, daar heb je net al uh, het enigszins een, uh, een beetje over verteld. Mm -hmm. uh, wat zeg je? Uh, ik kan er nog wat over vertellen. Of uh, zeg je gewoon van, laten we maar lekker gaan luisteren. Um, ja, ja, ik denk dat we maar lekker moeten gaan luisteren. Het is, uh, ja. Iedereen moet al Ramse Shafi denken als ze denken, laat me. Maar ja, het is eigenlijk een compleet ander liedje. <laughs> dus, uh, het, uh, ja. Ja, ik hoor het echt iedere keer weer. Ja. Maar ik, uh, ja, ik ben blij. Het is echt een liedje wat bij me past. Ja. De reacties zijn goed. En uh, ja, hoe het gaat, ik ben heel tevreden. Dus, ja, ik hoop dat mensen het mooi vinden. Ja, dat hoop ik ook. Mm -hmm. Catharine Hultes en haar laatste nieuwe single, Laten We... Dat was hij dan. Dat was hem, ja. Dat was hem. Ja, <laughs> nou, we gaan het dadelijk nog in twee uur. Draaien we hem ook nog even uh, aan, het, gewoon nog uh, aan het einde van de uitzending. Draaien we hem gewoon nog een keer. Goed zo. Ja, toch? Uh, ja, ruzie met de computer. Dat kan ook gebeuren. Hey, we gaan zo nog eventjes uh, natuurlijk ook nog uh, even bellen met uh, Ray Smith. En, ja, ik heb het volgende nummer van jou hier. Uh, ja, ik, ik, ik laat geen traan meer om jou. Ja, dat vind ik zelf wel... Uh eigenlijk een van de mooiste liedjes die ik heb gemaakt. Die heb je, je zelf geschreven? Een... Nee, dat oh. nee. maar ik denk dat dat ook komt... Uh, door het gevoel wat daarachter zit of zo. Oké. Okay. Um, ja, toen ik die videoclip maakte... toen kon ik naar een, een soort... Ja, heel mooi huis in, in België was dat. Ja. En we hadden eigenlijk uh, waren we daar vier dagen. Dus ik zat daar in een, uh, ja, een cottage, zeg maar. En um, ja, dat was gewoon allemaal heel leuk om te doen. Dus ja, die ervaring aan dat liedje, zeg maar... gewoon omdat het leuk was... Vind ik dit een van mijn favorieten eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk gewoon om de ervaring. Ja, gewoon, uh, ja, ik vind het ook een mooi liedje. Ja. Ja. Een echt Catharina liedje is dit. Ja, ja oké. Okay. En, dus, uh, en, en ook geschreven door? Door uh, Emiel Hartkamp ook. er ja. Ja. Zijn er ook nog liedjes die niet door Emiel zijn geschreven? Ja, die zijn we oh. zeker wel. Maar... Ja, maar dan gaan we verder ja. terug in de tijd waarschijnlijk. Nou, ja ik merk dat de liedjes van Emiel er wel altijd tussenuit worden gepikt. Dus ja. ik, uh, ja, vandaar dat ik er ook mee samenwerk. Ja. ja, nee gelijk heb je. Want uh, ja, het gaat uh, trouwens om jouw ik. Ja, precies. Om het maar zo te zeggen. Hey, um, we gaan deze nog even draaien. En dan uh, gaan we nog heel eventjes bellen, bellen ja. met uh, mijn grote vriend Ray Smith. Mm -hmm. En uh, die heeft ook een nieuwe single. Zijn uh, single heet uh, Vriendschap. Maar eerst, uh, ik laat geen traan meer om jou. Ik laat geen traan meer om jou. En dat allemaal van Catharina Hultes. Hier aanwezig in de studio bij CFM. Met Entertainment for You. En natuurlijk hebben we ook nog iemand aan de telefoon. Ray, een hele goede middag. Ja, goeiemiddag. Ik denk, het gaat toch niet over mij? hè? Je laat geen traan meer over mij. Nee, nee. nee okay. Om jou nooit. Natuurlijk niet. Nee, nee. Catharina zit hier. En uh, ja. Ja, daarom. Allemaal, allemaal uh, de, de, de mooie singles. Levensliederen. Ja, daar houden we van, toch? Ja, toch? Hey, ja. ja, want jij hebt er ook eentje uitgebracht met de titel vriendschap. Ja, dat, dat valt er ook wel een beetje in. Ja, ik, ik moest aan jou denken. Denk ik denk, laat ik vriendschap maken. <laughs> ja, en ik dacht, ik ga gelijk bellen. <laughs> en een beller is sneller. Ja, toch? <laughs> Zo is het. Hé, hey, maar uh, ja, hoe, uh, hoe is het ontstaan? Hoe, uh, hoe, heb je een klap gehad uh, dat je dacht van, hé, uh, dat hey, is het? <laughs> nou, uh, nou, dat het zo makkelijk zou zijn. Nee, ik, ik, had, ik had natuurlijk al twee singles uitgebracht afgelopen jaar. Ja. En uh, ja, toen had ik deze tekst gemaakt. En die had ik eigenlijk een beetje gemaakt. Want alles wat ik op Facebook uh, las en op Instagram over dat mensen zoveel hadden aan vriendschappen. Toen ben ik een tekst gaan maken. En eigenlijk ben ik met die tekst toen naar Lauders van Wessel gegaan. ...en naar Ronald Vis van de Rood is Blauw... ...en toen hebben we gekeken van nou, gaan we toch nog een plaatje uitbrengen? En toen hebben we besloten om het toch maar te doen. Dus we hebben muziek erbij gemaakt en uh, ja, dit is het resultaat geworden, zeg maar. Ja, en uh, nou ja, prima toch? Tenminste, ja, ik, ne ik neem aan dat je tevreden bent. Ja, ik ben, ik, ja, ik ben er super blij mee. En ik, uh, als ik ook zie uh, hoe, die, hoe die loopt uh, en nog steeds meedraait uh, mee overal. En de reacties die, uh, die je vooral krijgt van heel veel mensen over ja. vriendschap. Want iedereen heeft wel met vriendschap te maken natuurlijk. Iedereen heeft wel een verhaaltje over vriendschap. Ja, want in deze tijd dan, uh, is, het, uh, iets, ja. is het eigenlijk ja. nodig hè? Ja, je je ziet dat heel veel mensen bouwen op vriendschappen. Ja. En dat vriendschappen echt heel belangrijk zijn voor mensen. Ja, dat ja, sowieso, daar we maar. je weet een over. Ja, maar, maar je maar je weet ervaring hè? als je als je de honderd hebt, dan hou je er maar twee over. Hè? Klopt, want ja. echte vrienden, dat, dat, dat, ja, daar zing je dan over. Dat, dat ja. zijn er maar een paar natuurlijk. Ja. De, maar we hebben allemaal wel een, een goede vriend of, te, of twee goede vrienden. Of ja, gelukkig, gelukkig, wel. gelukkig wel. Ja, ja. want en dag en nacht kun je die mensen bellen hè, en ja. dan kun je ze last Ja, ja. <laughs> alleen of ze de telefoon opnemen, dat weet ik niet. Maar <laughs> ja, inderdaad. Nee, maar weet je, ik, ik, ik vond dat ik een goede tekst had en ik denk, uh, ja, laten we het gewoon uitbrengen. Dus dan doen we er maar drie in een jaar ook je oud schelen. Ja, zo is het. Nee, ik bedoel. Ja. Ik bedoel, ja, het weer is toch bar, dus. Eh? Ja, daarom. En geld moet rollen, dus ik denk maak nog maar een plaats. Ja, zo is het. Er komt alleen niks terug, maar goed. Ja. Nou, je staat er verbaasd van. Ja, ja, ja. Ik zeg niks. Nee, erop. Nee, ik uh, ben heel blij dat hij uit is. Ja, Echt maar. Uh, ben je, even, vriendschap heb je nu uitgebracht, maar ben je, on ja. ben je ondertussen al ergens anders mee bezig? Nou, ik, ik, heb, ik ben eind, eind vorig jaar met een project bezig geweest bij Kees Tell in de studio. Ja. Dat gaat, uh, februari of maart gaat het geloof ik uitkomen, ook een nummer. En uh, even een uitstapje zeg maar. En, en ja, ik, ik ben natuurlijk alweer aan het schrijven, ik heb alweer wat dingen op de plank liggen. En ik ga binnenkort weer een afspraak maken met mijn uh, studio en dan gaan we weer eens even kijken wat we... wanneer en wat we kunnen uitbrengen, komend jaar. Want we gaan wel door natuurlijk. Ja, ja, volgend jaar en nou dit jaar neem ik aan Oh, dit jaar? Ja. Ja, ja, ja, ja, oh, ja, ik ben nog helemaal uh, in de waan van oud en nieuw Ik denk, god, uh, leren, dan moet ik zo lang wachten <laughs> ja, nee, nee maar We gaan, we gaan uh, dit jaar wel leuke dingen doen Kijk, en het hangt ook een beetje vanaf wat er allemaal mag Want Er staan heel veel dingen op stapel, ook grote dingen Maar dat hangt helemaal vanaf hoe het allemaal door mag gaan ja. Dus ja, het, het is allemaal een beetje onzeker nog nou ja, ik, ik zou zeggen, hè, heb ik het net al met Catherine over gehad, al is het, al is het maar een, een groepje van 40 man. Weet je? Ja, maar dat vind ik ook niet erg. Nee, weet dat, je, dat... Ik, ik deed het eigenlijk nooit. In, in, de, in de coronatijd stond ik voor, voor clubjes van nou ja, 50, 60 man. Ja. En, en, en voor, voor zorgverenigingen en voor, voor oudere mensen. En wat is hartstikke leuk, want ik, ik kende dat helemaal niet. Ik stond ook op die grote podia. Al ja, jaren. En dat is toch wat afstandelijker dan blijkt. Hè. En, en nu, ja, nu ben je heel dichtbij. Ja, inderdaad. Nee, maar dat is inderdaad ja. waar. Het... En uh, ja. Soms is het eventjes. Uh, een kleine verandering is het ook wel eens leuk, toch? Ja, ik vind het hartstikke leuk hoor. Ik, ik uh, omarm het met heel mijn armen. <laughs> ja. Dat is de nieuwe titel? Nou, nog niet. <laughs> je geeft me wel een hint. <laughs> Voor het nieuwe jaar, hè? Ja, yeah, you never know. Ja, je weet het niet inderdaad. Daarom, daarom. We hey, re... gaan lekker door. Ja, ik, uh, ik ga weer eventjes terug naar Catharina, want die zit me boos aan te kijken. Oh. <laughs> oh, ja. Niet waar, nee, nee. Nee hoor, ik heb koffie gehad, ik zit goed. Klets ik weer veel Nee hoor, helemaal niet. Altijd <laughs> <laughs> toch? Nee, we Ja, maar, nee, maar goed, uh. Ja, toch? Daarom. Hey, Hé, ik zou zeggen, uh, kondig jij hem lekker aan. Dan gaan we, ja, dan gaan we hem gewoon lekker draaien. Nou ja, speciaal voor alle luisteraars en voor Katrina dan natuurlijk. <laughs> maar de single: vriendschap. Hé, hey, dankjewel. Hey. Jou graag gedaan. Doei doei, Hoi hoor, doetjes thuis. Hoi hoor. Liefde en vriendschap door je hele leven heen. Met je vrienden, dan voel jij je nooit alleen. Samen sta je sterk en je voelt het dan meteen. Dit is vriendschap. Mm. Hoor de kinderen spelen, hoor ze lachen met elkaar. Zie de terrassen en een meisje speelt gitaar. Mensen zijn weer vrolijk en je voelt het dan meteen. Dit is vriendschap. Klaas klaar staat, nee je voelt je nooit alleen. met en vrienden, of ja, tenminste vriendschap. Ja, ja mooi. Ja, toch? zeker. Ja, ja. Vriendschap, ik, kwam, uh, ja, ik kwam een reed tegen in uh, Den Bosch de laatste keer. Okay. Dus, um, ja, hij doet ook heel veel telefonisch, merk ik. Dus ja, ja, misschien ja. Uh, moet ik toch maar eens met Dennis gaan praten, want ik rij uh, de wielen onder mijn auto vandaan. Nee. <laughs> nou ja, reed, reed is ook uh, inderdaad nee, ook. regelmatig Zo, ja. hier in deze kant. Ja. En uh, ja, dan... Uh, We moeten het een beetje afwisselen dan, met elkaar. Dan zie dus. ik hem uh, hier ook. Dus, ja. Kijk. Nou ja, jou ja, nu ook voor de tweede keer hier, dus uh, ja. Ja, we doen ons best, uh, ja, uh, weet je, wat ik net al zei, buiten programma. Je kan ja. natuurlijk niet uh, ja, bij iedere single alles afgaan, zeg maar, want dat is gewoon te veel. Nee, inderdaad. Dus, Soms, ja, we uh, proberen een beetje te wisselen, dus ja. wat, wat ik nu doe, doet de reed waarschijnlijk volgende keer, dus... Zo moet je ja, onderling ook een beetje kunnen wisselen. En ja. dat is ook gewoon uh, goed. Ja. ja, goed. Normaal gesproken uh, heb ik wel wat mensen die regelmatig komen. Alleen uh, nu door de corona. Uh, ja, alles ja. ligt op zijn kop eigenlijk. Ja. Maar goed. Hé, hey, um, terug in de tijd. Is er een ander? Ja, ja. Ja, eerste single. <laughs> ja, mijn eerste singeltje met Emil Hartkamp. Um, als je de videoclip bekijkt, nog kort haar had ik toen. Ja, so, dat klopt. was echt uh, een tijdje terug. Dus ik, uh, ja, dat ja. was wel een, een belevenis, moet ik zeggen. Uh, wat nee. kilootjes zwaarder ook. Ja, ach, het <laughs> het, het, uh, ik bedoel, dat uh, maakt jou geen ander mens. Nee, uh, dat hè? is ook dat zo. Uh, klopt. Dus ja ik, uh, ja, ik vond het wel een heel leuk liedje. En nog steeds eigenlijk wel uh, gewaardeerd, ook overal. Ja. Dus uh, ja, dat was wel een goede inslag van Emiel. Was toen echt zijn idee ook. Dus ik ben toch blij dat ik dat heb gemaakt. ja. ja. Nee, want, uh, ja, inderdaad, als je deze, deze cover ziet. En, ja, ja, we dan, zijn echt gegroeid. Is, he, de goede kant ja, op, uh, ja. vind ik dan. Ja. Ja, ja, tuurlijk. Ik bedoel sowieso. En uh, ook qua foto. Ja. En dat wil ik zeggen. <laughs> <laughs> ja. nee, ja. nee, maar dat is gewoon zo. Ik bedoel, gewoon een goede fotograaf. Dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat is gewoon belangrijk. Is het ook, ja. ja dat. En dat is net zo goed. Uh, waar we het net over hadden, de videoclip. is net zo belangrijk. Uh, ja, ja, maar dat is ook... Het niet goed uitpakt, ja, doe dan maar niet. Ik vind dat ook wel leuk, hè. Als je dan, zeg maar, kijkt naar, naar je hele uh, carrière, zeg maar. En ja. dat zie je natuurlijk bij heel veel artiesten. Ja. Waar ze begonnen zijn. Hè? En dat is ook met een Tino Martin, of, of weet ik veel wie. Ja, uh, Tino is toch wel een beetje dat je denkt van... Ja, hij is nog steeds de Tino die... Ja, maar toch ook wel veel afgevallen uh, natuurlijk. Oh, hè? Tenminste, twintig. En langer zelfs. Ja. Ik ken hem ook nog als Tino Vroger natuurlijk. Ook, ja. Uh, ja, ja, ook wel echt. Een nou, de, terug. Vanaf die tijd inderdaad. Ja, klopt. Dus, en, ja. Kijk, ik vind het leuk als, ja, om er steeds iets meer uit te halen, zeg maar. Ja. Hè? En die weg die iedereen dan maakt, ja, Dat is toch gewoon, uh, ja, vind ik mooi om te zien. Ja, dus. ja en daarom zeg ik, je haalt haal dan Tino aan, inderdaad. Tino is uh, al tegen jaar bezig eigenlijk. En uh, inderdaad, bij Henny Huisman uh, ooit. Uh, ja, was het Henny <laughs> ja, ja. Huisman? Ja, was Henny Huisman. En uh, ja, dan trad hij op als inderdaad Genee Vroger. Ja. Uh, maar, ja, de stem had hij sowieso. Mm. Dus, en, en, maar ik vind het toch knap dat hij dan na tig jaar... Uh, ja, eigenlijk toch uh, op het podium uh, voor televisie staat. Nou, dat is een uh, waardering heb gehad, hè. Toen ik... Uh... Ja, dat zeg ik gewoon. Ik was toen bij uh, de Buma NL in Den Bosch, weet ik nog. Ja. En daar stond uh, ja, Tino Vroger toen op te treden, zeg maar. Ja. En het café daarnaast was zeg maar, echt de uh, ski hut. Dus er was echt... Uh, nou ja, alle mensen stonden dus aan die kant. En ik zat dus bij Tino. Ja, <laughs> nee, ik, maar... ja die jongen heeft gewoon een supergoeie stem. Ja. Um, maar ja, je moet ook gewoon geluk hebben in, in de muziekwereld. Uh, er zijn heel veel mensen met een hele goede stem... Dus ja, kijk, dat hij die waardering heeft gehad en dat hij herkenbaarheid heeft gekregen, heb je gewoon dubbel en dik verdiend. Ja, want uh, ik en weet Ik of, vind uh, dat gewoon, uh, ja, gelukkig, weet uh, je wel. Ja. Zijn eerste dat optreden, uh, ja. Zijn eerste optreden was inderdaad bij uh, Umberto Toon. Mm -hmm. uh, toen uh, het podium daar al, uh, ja, was verrassend. Tenminste, ik, was, uh, ik, ik, ik kreeg natuurlijk een bericht ervoor. Mm -hmm. En ja, ik was eigenlijk een beetje verrast. Ja. Absoluut. Ja, Tino ja. heeft gewoon echt... Uh, het is ook een van mijn uh, ja, favorieten, zeg maar. Dus ik ben... Ja. Nou, uh, ja, ik hoor hem ook graag, inderdaad. En uh, ja, zo hebben we ook nog een Wesley Bronkhorst. Ja. Die eigenlijk toch ook wel een... Ook, ja, klopt. Iets, iets meer verdient als we, waar die nu staat. Ja, vind Want, uh, ik ook. Ja, die, die, die, die werkt toch ook uh, al jaren eigenlijk een café of bollion en dergelijke. Nou, inderdaad, als je dan zeg maar, naar de artiesten, uh, vind ik, ook kijkt, dan springen hun er gewoon ook echt uit. Ja. Het is gewoon heel professioneel. Uh, ja. Zoals het moet klinken. en uh, ja, Qua gezelligheid, qua volkse muziek, zeg maar, ja. is het wel echt uh, heel goed neergezet. Dus ja, ik... Uh, ja, de waardering ja. verdienen ze gewoon. Zo is het. Nou, en ik vind het in ja. het rijtje thuis, hoort. Ja, ja. dankjewel. Alleen, nou, nou Alleen nou de vrouwen goed. misschien uh, kant, ja. Uh, het is, het is nou, er wel... zijn er gewoon niet zoveel, natuurlijk. Uh, qua vrouwen, vrouwen, qua vrouwen ja. is... Mooi, ik je meegeven, dat is heel moeilijk, is moeilijk. Klopt ja het is uh, wat uh, hoe ze dat noemen. This is een world. weet je wel. Dat uh, <laughs> het is wel een beetje zo, klopt ja. Maar ik heb wel, ik heb ja, dat, dat zegt Emil ook altijd. Ik heb het geluk dat heel veel uh, ook de mannen. Ik, ik ben best wel een, een rustig iemand eigenlijk, ja. dus ik heb best wel die, die gunning, zeg maar ja, ja. dat ze mensen met gunnen, dat merk ik wel en dat vind ik ook uh, ja, gelukkig. Um, ja, en heel veel vrouwen die zingen natuurlijk niet wat, wat ik zing, zeg maar. Dus nee. die volkse kant, wie we vroeger al hadden. Hè, en uh, Corrie Konings, Marianne Weber, ja. Uh, ja, noem het maar op. Ja, dat da da da da hebben natuurlijk. we inderdaad, een zie ik er nog. En, uh, ja, precies, ook, uh, ja, het moet een beetje doorgroeien, hè, ook ja. je volkse uh, volks muziek, dus... Um, ja, ik hoor daar een beetje een truitje thuis. Dus uh, ja, ik hoop dat mensen mij dat gunnen. Ik vind het in ieder geval heel leuk om te doen. En dat is voor mij het belangrijkste. Ik ben niet echt gefocust op dat ik het echt helemaal ga maken. Dat uh, ben ik eigenlijk niet mee bezig. Ja, in ieder geval wij gunnen het jou wel. Dus... Dankjewel. Ja. Gewoon ja, het plezier al erin en ja. het, gewoon het, uh, het maken ervan. Ja. En dat is het belangrijkste. Vind plezier ik erin blijven houden ja. en uh, ja, niet opgeven. Nee, nee doen we zeker niet. Is er een ander? Katrine Hultus. Maar geen traan die jij ziet. Mijn gevoel kan ik niet laten rusten. Al die twijfels om jou. Ben je mij nog wel trouw? Maak me nu elke